Eerder al kondigden ze strengere controles aan in verband met het vleesschandaal waarbij paardenvlees als rundvlees werd verkocht en de berichten over mestresten op vlees. Een Utrechtse wietclub krijgt waarschijnlijk geen vergunning voor het kweken van wiet. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat de aanvraag bekijken, maar hij geeft hem weinig kans. Ook minister Opstelte met wie Van Rijn gaat overleggen voelt niets voor een vergunning. Via de wietclub willen zo'n 100 mensen legaal cannabis kweken voor eigen gebruik. Ze zeggen dat ze dat doen om gezondheidsredenen. Illegale wiet zou vaak slecht zijn. Burgemeester en wethouders van Utrecht staan wel achter het plan. Mobiele bellers gaan vanaf volgend jaar minder betalen voor roaming... en krijgen meer mogelijkheden om naar een ander telecombedrijf over te stappen. Dat zijn twee punten uit een pakket waarmee Eurocommissaris Kroes... één Europese telecommarkt wil creëren.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 En we gaan het er zo over hebben, over die honderdjarige riolering. Maar eerst Syrië. Als we, het over, als we ons verplaatsen in Barack Obama, in de leden van het Amerikaanse congres... dan realiseren we ons dat zij voor flink wat dilemma's stonden. Moeten we nou ingrijpen of juist kiezen voor een diplomatieke oplossing? Uh, er zal in Amerika wat gewikt en gewogen zijn. Nou, publiciste Dijdere Enthoven heeft zich verdiept in dilemma's... schreef er een boek over, bewogen besluiten... en ze zit hier tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u zich in Obama verplaatst de afgelopen dagen? Um, nou, verplaatst is wel een heel groot woord. Maar het is overduidelijk dat hij natuurlijk... met een gigantisch dilemma kampt. Nog steeds, denk ik. Inderdaad. En um, ja, echt een, een duivels dilemma noem je dat. Dat je moet kiezen uit twee kwaden. En het is overduidelijk dat wat hij ook doet... het gaat gevolgen hebben uh, nou voor de hele wereld... maar ook voor hemzelf als president... Um, ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat verschrikkelijk moeilijk is. Ja. Ja, u heeft meegeleefd. Uh, ja, meegeleefd. Nou ja, zoals we allemaal denk ik heel erg meeleven. Ja. Want u heeft een boek geschreven over dilemma's. U heeft een aantal mensen gesproken. Onder andere uh, Dick Berlijn, hè, de oud-commandant der strijdkrachten. Ja. Uh, maar ook een rechter en een, een arts die... Ja. Iemand tegenover zich had die euthanasie wilde plegen. Um, kunnen we nou in algemene zin iets zeggen over dilemma's... en dan uiteindelijk een beslissing nemen? Ik bedoel, u heeft Barack Obama niet geïnterviewd. Nee. Maar als u nou al die verhalen naast elkaar legt... en u verplaatst in Barack Obama, wat gebeurt er dan met iemand? Um, nou, waar, waar het dilemma waar hij mee worstelt, denk ik, een heel goed voorbeeld van is... is dat uh, de dilemma's kunnen voorkomen op verschillende niveaus. Dat, dat kwam in de verhalen die ik geschreven heb heel duidelijk naar voren... Je hebt het niveau van de, van de artefacts, de artefacten, de manier hoe je, je aan de wereld presenteert. Mm -hmm. Een niveau daaronder, of de dieper, is het niveau van de afspraken, de normen en waarden. En het niveau daaronder, en dat is het diepste niveau, is van, van onze uh, innerlijke overtuigingen. Uh, wat er vaak gebeurt, is dat je zoekt naar een oplossing op een ander niveau dan waar het dilemma zich eigenlijk bevindt. En um, nou ja, zoals als bij hem, hij, hij is natuurlijk ontzettend op, op die diplomatieke uh, weg aan het zoeken steun aan het zoeken om, om wel iets te doen in Syrië. Hij moet eigenlijk iets doen, niet iets doen, is, is, is ook een beslissing. Mm -hmm. um, maar het, het daadwerkelijke dilemma ligt voor hem waarschijnlijk... een niveau dieper op, op het niveau van die innerlijke overtuigingen. Het gevoel van, ik, Syrië mag hier niet meer wegkomen... Die, die, die boef van een Assad moet aangepakt worden. En uh, als je niet op het niveau zoekt waar, waar het dilemma eigenlijk ligt... dan kom je er ook niet uit. Aan de andere kant, als hij op dat niveau zou gaan zoeken naar een oplossing en, en dus tot de conclusie zou komen aanvallen. Ja, dan, um... Want dat zou horen bij, ik vind het gewoon niet deugelijk. Ja, dat, dat, dat zou erbij horen. Dan krijg je wat er waarschijnlijk gebeurd is met, met Bush destijds met, met Irak. Dat je vanuit je diepste emotie gaat reageren. En dat is niet altijd de beste. Dus de, en, en dat zie je in, in mijn boek ook wel een aantal keren terug. Dat, uh, dat mensen geneigd zijn vanuit die diepere emotie... De, de verontwaardiging te reageren... maar dat je in, in werksituaties... daar meestal niet de beste oplossing mee, uh, mee krijgt. Want dat is uiteindelijk het verhaal inderdaad. Dat als je een bepaalde functie bekleedt... dat je dan er niet mee wegkomt... of het eigenlijk niet kan maken... om dan alleen maar vanuit je emotie te reageren. Nee, klopt. Ja. Ja. Ja. Want bijvoorbeeld zo'n Dick Berlijn... Hè? Ja. ook een militair... Um, Waar, waar, waar moest hij uiteindelijk over beslissen? Waar ging dat over? Zijn dilemma waar u hem over gesproken heeft? Wat, wat ik heel opvallend vond in het gesprek met hem... was dat hij eerst een, een, een groot dilemma aangaf... Waar, waar hij mee geworsteld had in Afghanistan. En dat hij, hij moest beslissen of er wel of niet uh, aangevallen moest worden... bij Chora, een stad die belegerd was door de Taliban... Um, eigenlijk moest hij een split second beslissen. Dus heel veel tijd om, om een echt dilemma te hebben... heb je dan eigenlijk niet. Nee. Maar goed, het, het, het, er, het, het, het zou wel grote gevolgen hebben... als hij dat zou beslissen. Nou, hij zei van, ja, uiteindelijk heb je dan een protocol. Dan streep je heel snel af wat, wat, er, wat er aan feiten is... en wat je dus uh, kan doen en moet doen. nou, De veiligheid van zijn eigen mensen stond uh, voorop. Mm -hmm. Staat voorop in dat protocol. Nou, die was in het geding... Dus eigenlijk had hij toen toch vrij snel van groen licht gegeven voor die aanval. Ja. Maar dat is dan eigenlijk, hij kan gewoon volgens bepaalde regels dan uiteindelijk besluiten. Ja. oké, okay, in deze situatie is het gerechtvaardigd. Dat klopt. Maar het blijft een dilemma in die zin dat hij eigenlijk te weinig kennis had. Op heel veel vragen die, die in dat protocol naar boven komen, kon hij eigenlijk geen antwoord geven. En konden zijn mensen die hij dan raadplicht ook geen antwoord geven. Dus het is dan toch een hele gevoelsmatige beslissing. En het voelt wel als een dilemma. Maar het is uiteindelijk niet iets waar hij wakker van ligt. Het is zijn vak. En, en wat hij vervolgens vertelde... was dat hij ook te maken heeft met personele beslissingen. Dat hij mensen wel of niet moet bevorderen. Mensen die hij allemaal al heel lang en heel goed kent... daar ligt hij wel wakker van. Als hij dus iemand moet kiezen uh, boven een ander... hij vindt ze eigenlijk allebei goed. Maar ja, hij moet een keuze maken. Dat zijn dingen waar hij dus meer mee worstelde... dan... Wel of niet aanvallen. Ja, want um, bijvoorbeeld Obama... Die, he, die vanuit zijn verontwaardiging zou die denken... weg die Assad en het mag niet meer verder gaan, dit. Ja. Maar hij moet dus een beslissing nemen op een hoger niveau... want hij is nou eenmaal de baas van Amerika. Ja. Waar leidt dat dan toe? Als je wel op dat andere niveau Precies, zou beslissen. Uiteindelijk zegt u: eigenlijk zou je op het niveau moeten beslissen waar je je gedachten over hebt en je emoties. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Waar leidt dat dan toe? Tot, tot grote verwarring? Nou, of, of, of tot rampzalige uh, gevolgen, zoals een oorlog in, uh, in Irak heeft laten zien. Waar, waar ze nog steeds uh, de nasleep van, uh, van voelen. Want natuurlijk. toen is het inderdaad vanuit Bush te veel emotie. Nou ja, goed, ik ben er niet bij geweest. <laughs> maar maar als, je, als je, ja, dat denk ik wel. Ik ja. denk dat daar heel erg. Uh, de, de, de, de, de vuist werd gemaakt tegen het kwaad, de as van het kwaad, en ontzettend vanuit een uh, ja, een onderbuikgevoel werd geregeerd, ja. zeg maar. Want uh, u heeft mensen uh, geïnterviewd, is het voor u zelf fascinerend? Dilemma's, ik vind het enorm fascinerend. Waarom? Het is, ja, het is natuurlijk iets wat, wat, wat iedereen wel herkent. Um, veel mensen hebben in hun werk weinig dilemma's, viel met trouwens op. Oh ja? Maar er zijn er natuurlijk altijd wel een paar. Ja, omdat er zoveel afspraken zijn, zoveel regels zijn. Ja, wetten en daar kun je zijn. altijd weer naartoe vluchten. Daar, daar, daar kun je naartoe vluchten en dat, dat is ook nodig. Dat, dat, dat, dat voorkomt dat er natuurlijk een totale chaos ontstaat. Waarbij iedereen de hele tijd opnieuw uh, afwegingen moet gaan maken. Dus enerzijds is dat goed, aan de andere kant zijn er ook altijd grijze gebieden. Of ja, grenzen die niet goed werken, waarbij je eigenlijk zou willen dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid zouden nemen en toch uh, ja, over die grens heen zouden gaan om de, om de beste beslissing te nemen. Die, die maar wat vindt u er dan zo fascinerend aan? Um, ik denk als, als er echt een dilemma is, dan, dan wordt het altijd persoonlijk. Dan, ook al gaat het over werk, dan, dan, dan is het iets wat, wat, wat, wat je persoonlijk raakt en wat toch op dat diepere niveau aankomt. De, de, want want dat, dat zijn de integriteitsdilemma's. Ja. En, en die winnen het dan van de regels? Nou, lang niet altijd. Nee, zeker niet. Zeker niet. De, de, de, ik vond het verbazingwekkend vaak toch voorkomen... dat mensen ook die, die, die de macht hadden om, om anders te doen... dat die zich aan de regels houden. Wie bijvoorbeeld heeft u gesproken dat u dacht... goh, apart? Um, nou, bijvoorbeeld een Chibi Joustra. Die was uh, uh, in, in zijn functie van secretaris-generaal... Uh, op het ministerie van Landbouw in de tijd dat dat uh, mond- en klauwzeer was, of al die diercrisissen eigenlijk. Ja. Um, hij liep daar enorm tegen de regels, op de Europese regelgeving. met betrekking tot het uh, inenten van dieren. Um, grenzen moesten dicht als dat uh, zou gebeuren. Dat vlees kon niet meer ja. geëxporteerd worden. Aan de andere kant was er zo'n enorme maatschappelijke uh, onrust en, en verontwaardiging over wat daar gebeurde. Dat allemaal gezonde dieren vernietigd moesten worden, geruimd moesten worden. En hij uh, heeft heel erg gezocht naar alternatieven... maar op een gegeven moment toch gezegd... ja, ik vond het verschrikkelijk om te doen... maar je moet een dikke huid hebben als je hier zit... en uh, iemand moest, moest de klus klaren ja. en, en ik heb dat gedaan. Maar was dat omdat er een hoger belang was... of omdat er Europese regels waren? Omdat er Europese regels waren. En, maar er zijn, er, je, je kunt op een gegeven moment ook zeggen... oké, okay, dit zijn de regels, maar nu kiezen we er toch voor... Om, om, het te te trekken en om het anders te doen. Wie deed dat bijvoorbeeld? Heeft u iemand gesproken die dat heeft gedaan? Ja. Ik, de, de, de, um, ik heb twee artsen gesproken. Een neonatoloog die vooral te maken had met uh, pasgeboren baby's. vroeg vroeggeboren baby's. Die, waar, waarbij het steeds een dilemma is. Moet je doorbehandelen of moet je stoppen? Mm -hmm. um, die, die liep enorm tegen de regels op. Dat je uh, als je eenmaal voorbij het aantal dagen bent. Dat, dat je dat kunt beslissen. Dat, dat je nog steeds te maken kunt hebben met echt enorm onnodig lijden bij een kindje. En, uh, maar juridisch gezien eigenlijk niks meer kan doen. Dus een kind in leven moet laten terwijl die geen leven heeft. Ja. Hij heeft daarvoor ook het, uh, het Groningen-protocol opgesteld. Eduard Verhagen was dat. Maar hij heeft voordat dat bestond, dat protocol heeft nu mogelijk gemaakt... dat je dus wel meer kunt doen... en eigenlijk een, een soort euthanasie bij baby's uh, kunt, kunt uitvoeren. Oké, okay, dus hij heeft met zijn emotie uiteindelijk weer een regel gecreëerd... Ja. Ja, een regel die, die, die, de, die de, de, de grens dus heeft opgerekt van ja. wat er mogelijk was. Ja. Um, maar de andere arts, daar, daar moest ik eigenlijk naartoe... dat was een huisarts die veel met euthanasie te maken heeft... maar die liep niet, zo, niet eens zozeer bij de euthanasiegevallen... maar meer uh, bij andere uh, patiënten die iets van hem wilden... liep vaak ook tegen de regels op of de wetten eigenlijk... dat hij iets niet kon doen. En die had heel vaak, of heel vaak, die had een aantal keer... dat hij dacht, nou nu, nu voldoen die wetten eigenlijk niet... En dan is het ja jammer dan maar. Maar nu kies ik toch voor het belang en het welzijn van de patiënt. En overtreed ik die, uh, die regels. Ja. Hoe vond hij dat uiteindelijk? Uh, heel zwaar. Heel moeilijk. En uh, um, daar, daar heeft hij veel mee geworsteld. Maar hij heeft er wel altijd. Is heeft hij daar achter gestaan. Ja, want wat, u heeft die mensen gesproken allemaal. Die hebben uiteindelijk soms voor duivelse dilemma's gestaan. Ja. De meesten hebben de regels uiteindelijk gewoon gevolgd. Ja. Dus je kunt ook zeggen: als er maar genoeg regels zijn, dan komen er geen daadwerkelijke dilemma's. Want dan volgen we de regels tenminste. Het ja, dat is dus ook een paradox. Want het kan ook zijn dat juist door die regels uh, dilemma's ontstaan. Ja, dat, dat het. Uh... Ja, dat er meer vrijheid moet zijn, dat je mensen ook de mogelijkheid ontneemt om eigen, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl zij het beste kunnen bepalen wat in een bepaalde situatie goed is. Ja, heeft u wat geleerd van al die mensen die u gesproken heeft? Over um, dilemma's? Ik, ik heb zeker wat geleerd. Ik weet niet of het, of het uiteindelijk mijn eigen dilemma's minder groot zal maken. Maar ik denk wat ik er vooral van geleerd heb, heeft niet zozeer met die dilemma's te maken, als wel met het snel oordelen over wat een ander. Doet. Ik was altijd heel erg geneigd en dat was een van de redenen ook waarom ik op het idee kwam om het boek te schrijven om als je iets las bijvoorbeeld over een gezin wat waarbij, waarbij een vader zijn kinderen had gedood om meteen mee te gaan in het sentiment richting jeugdzorg dat had weer gefaald en, en dat soort dingen ik denk dat ik nu, dat nu minder snel zal doen omdat ik uh, gezien heb in al die gesprekken hoe mensen ontzettend worstelen met beslissingen die ze moeten nemen en bijvoorbeeld jouw dilemma's van zoveel mogelijk een gezin... hun eigen zelfstandigheid houden en ingrijpen in zo'n ja, gezin. Ja, daar, gaat, daar, dat, u... dat, dat, daar gaat, ligt zoveel aan ten grondslag voordat zo'n besluit uh, tot, tot stand komt. En, en ook dan, als het al besloten is, dan is het nog helemaal niet klaar. Er wordt zo'n gezin nog steeds gevolgd. En ik denk dat de, de verhalen waarbij het misgaat, dat zijn de excessen. Maar die, die staan toch eigenlijk naar mijn idee op zich. Als, als ik zie hoe, hoe daar gewerkt wordt dan krijg je wel veel meer begrip en compassie met mensen die dat doen. Want die staan heel vaak voor duivelse dilemma's... Ja. waarbij eigenlijk geen goede beslissing mogelijk is. U heeft, het heeft u milder gemaakt? Ja, het heeft mij wel milder gemaakt. En, ja, en, en ik denk gewoon minder oordelend. Ja. Is het zo dat er ook mensen die u heeft gesproken... 18 mensen met duivelse dilemma's... dat er mensen tussen waren die dachten... ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. Ik heb toch niet de goede beslissing genomen. Um, ja, die zitten er wel tussen, absoluut. Ik denk, ik denk dat ze allemaal soms wel een, een voorbeeld hebben gegeven... waarbij het uh, uh, achteraf gezien misschien niet de beste beslissing is geweest. Bijvoorbeeld? Um, nou, bijvoorbeeld Jan Kal van ABN AMRO, die, die geeft dat ook aan. Met die, hij stond aan de wieg van, van de hele bonuscultuur. En hij, hij zegt wel van, ja, achteraf gezien hebben we dingen verkeerd ingeschat. En soms bijna naïef zegt uh, hij van, we, we konden ook niet helemaal voorzien... Dat het zo zou lopen. Hij geeft dan het voorbeeld dat uh, uh, de, de mensen van investmentbanking, ja, die konden dan, moesten wel een bepaalde bonus krijgen en een hogere beloning. Want dat was nu eenmaal internationaal, was dat al helemaal gangbaar, maar die paar, dat, ja, dat, dat moest kunnen. En vervolgens kwam er meer transparantie en verbaasde hij en, en, en de top van de bank zich erover dat mensen niet uh, zich, zich geneerden voor die hoge bedragen, maar dat iedereen dacht, hey, als hij dat verdient, dat wil ik ook. En dat, dat vinden wij nu heel normaal. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Maar toen hadden ze daar, hielden ze daar echt geen rekening mee. Nee. Dus, maar goed, hij zegt niet, wij hebben daar fouten gemaakt... maar meer met de kennis van nu hadden ja. we dat misschien toen anders gedaan. En als u nu naar Barack Obama kijkt... en al die mensen daar in Amerika die daar een beslissing over moeten nemen... bent u dan inderdaad mild? Milder dan wellicht anders? Ik ben heel blij dat ik Obama niet ben. <laughs> ik, ik denk wel dat uh, als ik kijk naar, naar wat er uit al die gesprekken blijkt... dat, dat wat hij, het beste wat hij zou kunnen doen... maar goed, ik ben natuurlijk helemaal geen conflictdeskundige... is inderdaad toch het pad van die diplomatie. Uh, het lijkt erop dat dat nu door Poetin dat het toch ook wel die ja. kant op gaat. Maar als er dan weer, volgens mij kwam er vandaag... dan weer een rapport naar buiten van de Verenigde Naties waaruit blijkt dat er op grote schaal massamoorden zijn. Ja, en dan zijn we weer terug bij het Duivelse Dilemma. Precies. Ja. ja. Goed. Heel hartelijk dank voor, uh, voor uw komst, Dijderen Endhoven. Uh, en uw boek Bewogen Besluiten is vanaf morgen te koop. Dank. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rentjes. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn... Ja, en vroeger waren die grachten ontzettend vies... en was de geur niet te harde. Maar honderd jaar geleden kwam daar verandering in. Daar werd wat aan gedaan, want toen kwam er riolering. En die riolering die viert deze week haar honderdjarig bestaan. Daar ga ik het over hebben met Maarten Oudboter, waterexpert en ook waterbeheerder bij Waternet. Goedenavond u. Goedenavond. Ja, hoe vies was dat water? Ja, ik denk dat wij dat eigenlijk niet kennen. Wij, wij kennen niet in, in, in Nederland een zo uh, vieze situatie. Nee, neem ons eens mee, honderden jaren terug. Uh, nou, als je teruggaat, denk ik bijvoorbeeld naar de negentiende eeuw... ja, dan uh, uh, eigenlijk kwamen poep en pies van de mensen... voor een groot deel in de grachten terecht. Uh, uh, ja, dat stonk. Uh, er waren ziektes. Uh, er was weinig drinkwater. Dus drinkwater was regenwater wat opgevangen werd en in een, uh, in een kelder bewaard... en daar kon je uit de pompen uit drinken. Ja. Uh, er werd met een boot aangevoerd. Dus mensen hadden bijvoorbeeld ook geen toegang tot het water. En die, moesten dan, ja, die wilden dan toch drinken. Dus mensen werden geconfronteerd met water... wat wij ja, nu, nu niet, echt nu, te vies niet, vinden. Ja, te vies maar het klotste vinden. echt letterlijk de ontlasting tegen de kaders? Ja, ik, of, dat nou, of het nou echt een, een, een bruine Zou berry is, maar het zal heel zwart water zijn geweest... wat ook geen zuurstof heeft en wat, wat gewoon stinkt en, en waar geen leven in zit. En uh, ja, onaangenaam. Ja, geen vissen natuurlijk in de grachten. Nee, de geen tijd. vissen in de grachten. Nee. Nee. Was het niet zo dat als je daar in Amsterdam naast die grachten woonde... dat? Hè, nu is dat natuurlijk op stand, maar dat klinkt alsof dat je daar in ieder van niet wilde wonen toen? Nou, men deed in die tijd nog wel zijn best... om het, uh, zeker op die plekken uh, van de grachten... Om het, uh, om het te verbeteren. Dus in die tijd was er nog getij in het ei. Dus het water ging met vloed omhoog en met eb omlaag. En met vloed liet men al dat, wa dat water van buiten liet men in. En dat spoelde door de stad heen. En met eb werd het via een andere route er weer uitgelaten. Mm -hmm. Dus men deed wel zijn best... Om het een beetje te spoelen. Eigenlijk zoals Venetië nu. Ja, ja. Uh, Venetië heeft ook geen uh, riolering. Komt daar ook nog steeds ontlasting dan uit? Ja, ja de, de, alles loopt daar zo. Uh, het kan ook randen in. Maar daar is zoveel getij dat dat wordt twee keer per dag gespoeld. Ja, ja. En je ruikt het wel, maar dat valt daar dan toch nog wel mee. Uh, ja. Amsterdam had minder getij. Dat kwam ook niet helemaal in de grachten. En uh, uh, nee, dat zal uh, erger zijn geweest dan, dan Venetië nu, denk ik. Want hoe kwam het dan, hè? ik bedoel, hoe kwam het vanuit al die huizen dan uiteindelijk in die gracht? Daar was dus een systeem waarin dat naartoe kwam. Nou, uh, de, de rijkere huizen die zullen een soort van riolering gehad hebben. Pijpen waar het, het, de poep en de pies mee werden afgevoerd naar een beerput. Mm -hmm. daar, waren, daar waren dan ook het, de afvoer van het regenwater was daarop aangesloten. En die beerputten liepen over naar de gracht. Dus dat kwam via pijpen kwam dat in de gracht. Ja, ja. Bij armere mensen uh, ja, werd de poep en de pies verzameld in emmers. En daar kwam dan iemand langs uh, uh, iedere dag om die emmer te laten legen. En het, het mooie van dat verhaal Buh, is dus wel... Ook, dat was een vak. Dat was een vak. Dat waren ja, mensen in pak uh, met een, een grote standing en, uh, en uh, eervol werk. Maar het was natuurlijk wel smerig werk. Eervol werk, serieus? Ja, die mensen liepen, liepen gekleed in een jasje en, uh, en in een dasje. En, uh, dat was eervol werk, hoezo dan? Ja, omdat het heel nuttig is. Het, het, het, het mooie van die tijd was dat uh, die poep en die pies opgehaald werd. En dat werd uh, verzameld en gemengd met het vuilnis. En dat werd gecomposteerd en die compost werd toegepast op het land. Oké. Okay. En je kan je helemaal eigenlijk niet voorstellen... dat er dan afgelopen weekend gezwommen is in die grachten. Nee, en wat er dan he? allemaal gebeurd is ja. he, in die tussentijd... De dat Amsterdam het zoveel verbeterd is. Ja. ja, de Amsterdam City Swim. City Swim, ja, ja voor ja. Ja. ja. Maar is het niet zo dat er ook inderdaad heel veel ziektes... uiteindelijk toch voorkwamen daardoor? Door dat open water, dat open riool toch? Ja, ja. nou, er waren de, de, de ziekte van de 19e eeuw... was uh, uh, hoofdzakelijk uh, cholera bekend en, uh, en, en tyfus. Maar cholera bijvoorbeeld... Uh, had duidelijk te maken met een slechte drinkwaterkwaliteit. En uh, ja, als je, er, uh, als je er nu kaarten van ziet, er, er werden kaarten van bijgehouden. van het aantal sterfgevallen per wijk. dan is dat iets, uh, ja, uh, iets wat wij ons nu ook niet voor kunnen stellen. Maar de, mensen stierven in. Uh, in bosjes. In bosjes, ja. ja. ja. En toen kwam er het riool, honderd jaar geleden. Ja, eigenlijk uh, uh, er kwam, eerst kwam er eerst drinkwater. Dat okay. was vanwege die ziektes. Ja. En door dat drinkwater uh, uh, verdunde al dat afval uh, heel erg. Men kon het niet meer verzamelen, men kon het niet meer composteren. En waar kwam dat drinkwater dan opeens vandaan? Dat drinkwater kwam uit de duinen. Dus sinds, uh, Zoals het nog steeds uh, gebeurt eigenlijk. Ja, sinds en 1853 wie... is dat uh, uit de duinen gehaald. Het werd eerst op één punt bij de Haarlemmerpoort werd dat uitgegeven. Kon je het halen, één cent per emmer. Was en, dat duur in die tijd? Uh, Eigenlijk ja, dat was, uh, dat, dat was wel duur. Maar het was, er was een enorme uh, uh, uh, aftrek van dat water. Dus uh, de eerste dag dat dat werd uitgegeven... Uh, uh, uh, ja, stonden de rijen dik om dat op te halen. Dus er was een grote behoefte aan hem. Men ja. betaalde wel die prijs uh, graag. Want enig idee hoeveel dat dan nu zou zijn? In deze tijd? 1 cent toen is nu... Uh, eigenlijk is de prijs niet heel veel veranderd. Het is nu eigenlijk nog ongeveer 1 cent per emmer. euro uh, eurocent per emmer. Oh ja? uh, dus dat is uh, ja, relatief wel duur, want je kon vroeger met een cent meer kopen dan, uh, dan vandaag de dag. Maar, ja. uh, en wie verzon dat dan? Dat dat dan naar in de duinen, dat water, gaat? Ja, dat worden? is een onderneming van, uh, van Jacob van Lennep geweest. En dat is een, uh, ja, een, een teller uit een van die Amsterdamse dynastieën. En uh, ja, de anekdote gaat dat hij uh, veel uh, in de buurt van vogelenzang was. En dat zijn vrouw zei, wat zou het toch heerlijk zijn... als we dat water ook in Amsterdam hadden. Oké, okay, en toen en, is hij er achteraan gegaan. Uh, hij is als ondernemer aan de gang gegaan om met techniek die uit Engeland kwam... dat water naar Amsterdam te halen met een leidingssysteem. En uh, ja, vanaf 1853 werd dat water beschikbaar eigenlijk voor iedereen in Amsterdam. En toen was er schoon water, maar toen was er nog geen riool. Dus. Nee, dat, dat schone water werd meer en meer gebruikt. Dat kwam in de huizen, er kwamen meer tappunten... En dat verdunde het afval. En dat afval werd eigenlijk te dun om nog op te halen in een ton. En, uh, toen dat kwam afval men... werd te dun, hoezo? Nou ja, de Poepende pies die eerst nog gewoon in een emmer opgehaald kunnen worden iedere dag. Als er water is, uh, begin dat je dat toch meer gebruikt. te spoelen. Dat schone water werd ook gebruikt voor het spoelen? Zoals we dat nu ook okay. gebruiken om, om, om, voor de wc om, om de wc te spoelen. Okay. En uh, nou ja, omdat dat afval te dun werd, kwam men op het idee, en dat is honderd jaar geleden... Om het te gaan verpompen. Men kon het niet meer gebruiken als compost. En men ging het pompen. En men heeft een gemaal gebouwd. Waarmee dat gepompt werd naar de toenmalige Zuiderzee. Via de smeerpijp. Dus dat is een pijp die vanaf de Zeeburgerdijk, Waar dat gemaal stond. De Zuiderzee inliep En daar pompte men dat water dus weg. Ja. Dat was een vooruitgang voor Amsterdam. En dat was een achteruitgang voor het hergebruik. Want dat hergebruik dat was eigenlijk daarmee afgelopen. Je gooide het in de Zuiderzee. Ja, dat was eigenlijk heel groen. He? De ja, de, de, de, de heel groen. ja, heel groen. In de zin van groen van algen. Nee, nee. Groen in de zin van verantwoord. voor Ja, dat hergebruik ja. was heel groen. Ja. ja, in wezen wel. Nou, het was in die tijd, het uh, begin van de 19e eeuw, was het ook crisis. Uh, net als dat het Duurzaam. nu is. En men had ook gewoon enorm behoefte aan, aan, aan bronstoffen. En die haalde men ook uit het afval. Want u noemt dat een smeerpijp. Hè? In Amsterdam werd dat smeerpijp En eh, Omdat ja. het gewoon ja. nog steeds inderdaad heel vies was? Ja, omdat dat, dat verdunde afvalwater, de poep en de pies verdund met water... in een smeerpijp naar de, naar de ja. Zuiderzee bracht. Bent u nu wel eens nog in het riool in Amsterdam? Want daar kan je, in, in het, hè, daar kan je toch in afdalen ja. op sommige punten? Er zijn plaatsen waar je het riool uh, in kan. En dan uh, vooral uh, in kelders uh, die als berging uh, gebouwd worden. Uh, geen prettige plek om, om te zijn, om in een bergingskelder uh, te zijn. Waar ook uh, hey, je voelt daar, uh, nou ja, je kan daar heel goed zijn. Ik bedoel, de, de stank valt wel mee, maar het is. Uh, ja, maar wat is, een, is het dan wel? Wat, wat is het onheimisch daar? Ja, je, je, je voelt de bacteriën om je heen, krioelen om ja, het maar zo te denkt, ik, ja. blh, ik moet straks douchen. Uh, nou, bij wijze van spreken. Ja, ja als je daarin en... gaat, kleed je je ervoor en dan. Uh, uh, je kan je er tegen beschermen, hè, met beschermende kleding. Ja, en, dat doet u dan. Ja. Dat doet u dan, u ja. moet dan een pak aan. Ja, ja. Ja. En lopen daar, zoals je dan je voorstelt, allemaal ratten rond en zo? Uh, nou, uh, uh, ik moet zeggen dat ik die er niet gezien heb. Het, nee. is, het is bekend <laughs> dat ze er zullen zijn, maar het is niet dat het daar kriult nee. van ratten. Nee. Die uh, riolering kwam 100 jaar geleden. In 87, 1987, dus nog helemaal niet zo erg lang geleden, werd het laatste huis, heb ik begrepen, in ja. Amsterdam aangesloten. Ja. Waarom is dat dan zo laat? Nou, men heeft eerst, eh, toen dat riool eh, gebouwd werd... eigenlijk 100 jaar geleden... eerst is men eh, het water meer gaan zuiveren. He, dat was al eigenlijk direct vanaf de jaren 20. Als er nieuwe wijken werden gebouwd, dan werd het water daarvan... niet in die smeerpijp vervoerd, maar dat werd gezuiverd. Mm -hmm. Dus dat werd in het eh, gebied gehouden. En de grote zuivering van Amsterdam... die is gebouwd in 1982, in werking gekomen. Toen was eigenlijk het grootste deel van Amsterdam aangesloten. En men had toen gedacht, de grachtengordel is ingewikkeld gebied. Daar wachten we nog even mee. Misschien is het niet nodig. Men heeft dat aangekeken. En uh, men heeft toch besloten uh, om uh, uiteindelijk ook de grachtengordel uh, te rioleren. En dat werk is afgerond in 1987. Ja. En vanaf dat moment zijn alle huizen aangesloten. En nu zijn we nog bezig om ook de woonboten aan te sluiten. Dus daarvan is nou grofweg de helft nu aangesloten. En in de komende jaren wordt de andere helft ook op riolering aangesloten. En uiteindelijk heeft het natuurlijk allemaal tot gevolg... dat die grachten zo schoon zijn dat we erin kunnen zwemmen inderdaad. Nou, het is inderdaad ongelooflijk. Eigenlijk is het zo dat waar we nu staan... het water is niet eerder zo schoon geweest in Amsterdam als nu. Hè? Als je naar de hele afgelopen periode ja. kijkt. U gaat echt stralen als u dat zegt. En, ja, <laughs> want het laatste kroon op het werk is eigenlijk nog... Van 2006 En dat is dat al die zuiveringen die in Amsterdam lagen, dat die naar het westen verplaatst zijn en dat ook het gezuiverde water niet meer in Amsterdam ja. komt. Het is ook trouwens een fijn dilemmaatje Dijden Of je wel of niet mee gaat zwemmen in de zwem door de, door de, door de gracht in Amsterdam. Ja, is voor mij geen dilemma. Genamelijk, dat er ratten zijn. Niet dus. Niet dus. Ja, zo, het is gewoon onderbuikgevoel. Ja, ja, zo dachten de, de mensen die, uh, die wij in het water hebben zien springen, ik heb zelf ook niet meegezwommen, ik stond op de kant. Maar er was een ongelooflijk opgewekte stemming. En mensen kwamen blijmoedig het water in en blijmoedig het water weer uit. Ik vind het ook fantastisch hoor, ja. maar ja. mij niet gezien. Nee, het dilemma is duidelijk, het antwoord op het dilemma. Wij weten weer een heleboel meer over de riolering in Amsterdam. Dank voor uw komst. Veel plezier met het feest. Ja, dank u wel. Ik uh, sprak um, Maarten Oudboter, waterexpert dus en ook waterbeheerder bij Waternet. Dit waren de Twee Dingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren, het kan op onze site, tweedingen.nl Straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Zou jij dat nou doen, Willemijn? Zwemmen in de grachten? Ja, zeker. Ja? Dat doe, doe ik zo vaak eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat kan prima tegenwoordig. Ja, dat, uh... okay. nee, nee, maar nu even niet meer hoor. Het kan trouwens. ook hoor, inderdaad. Ja. Helemaal, helemaal waar. Daarom, uh, als je niet te veel binnenkrijgt. Maar volgend jaar weer. Maar waar hebben wij het zo meteen over? Ja, in de linkerhoek, Poetin. In de rechterhoek, Obama. We gaan een partijtje boksen om uit te maken... wie is de baas van de wereld. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het nieuws van half negen. Um, Doran Meegens. Staatssecretaris Dijksma laat slachtbedrijven... die inspecteurs intimideren onmiddellijk stilleggen. Dat schrijft ze de Tweede Kamer. Het stilleggen van de productie treft de bedrijven... harder dan het opleggen van een boete, stelt Dijksma. De FNV gaat 30 november een grote demonstratie houden tegen het kabinet. Volgens voorzitter Heerts is het bezuinigingspakket van Rutte 2 te veel van het goede. Met een pakket van 6 miljard euro bezuinig je het land kapot, zegt Heerts. Een Utrechtse wietclub krijgt waarschijnlijk geen vergunning voor het kweken van cannabis. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ziet dat niet zitten. En eerder liet ook minister Opstelte al weten er niet voor te voelen. Via de wietclub willen 100 mensen legaal cannabis kweken voor eigen gebruik. Ze zeggen dat ze dat doen om gezondheidsredenen. En prinses Beatrix heeft in Zeewolde het grootste windmolenpark op het Nederlandse vasteland geopend. Prinses Alexia Windmolenpark bestaat uit 36 molens... die jaarlijkste elektriciteit opwekken voor 88.000 huishoudens. De aanleg begon op initiatief van een biologische boer. Hij kreeg geen vergunning voor een windmolen. Boeren in de buurt liepen tegen hetzelfde probleem aan. En toen ze hun krachten bundelden, kwam de vergunning er uiteindelijk wel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 11 september, 1 over half 9. Goedenavond. Na negenen gaan we een potje boksen. En hoor je wie de baas van de wereld is, Barak of Vladimir. En de Nederlandse drugslabs, die puilen uit van de Ecstasy-pillen. Steeds meer mensen laten namelijk hun drugs testen... zodat ze er zeker van zijn dat ze geen vervuilde pil in handen hebben. Zometeen het laatste nieuws daarover. En Willemijn, wist, jij, wist jij dat Ecstasy, net zoals trouwens, meer drugs uh, eigenlijk een medicijn is? Het bestaat al sinds, ja, euh, ja, sinds ja. de jaren 1910. Nee, Wist je dat? Ja, ja, dat ken ik wel, dat verhaal. In de ja. jaren 70 kwam het uh, tot volle wasdom. Toen kwam het gebruik lekker op gang in de psychiatrie. De ondersteuning van mensen met een depressie. Nou, dat, dat snap ik wel, want het schijnt dat je er hartstikke vrolijk van wordt. Uh, en relatietherapie. <lacht> Ja, oh, serieus? Ja, dat zou natuurlijk zomaar eens mee te maken kunnen hebben. dat je in die, uh, die allesverzengende blijdschap van iedereen houdt. En dus ook wel van je vrouw die uh, met de glazen wassen heeft lopen rommelen. Ja, ik snap het idee. Rollof de Vries, dat is degene die je hoort. Mijn man die de gasten introduceert zometeen veel meer van hem. Wil je ons zien zitten? Dat kan natuurlijk radio1.nl. Dan vind je vanzelf de webcam. En dan zie je ook muziekjournalist Reinhard van Gent. En die moet ik van harte feliciteren. Want de hip Met? Ja, de hiphop is jarig, 40 jaar. <laughs> ja. Heeft de hip-hop al last van een midlife-crisis? Een kleintje? Wat mij betreft niet, nee. Nee, nee het nee. gaat gewoon over in andere muzieksoorten, maar uh, nee. Hip-hop blijft wel gewoon bestaan. En de hip-hop komt van ver, van heel ver? Um, uit de Bronx? Ja, ja dat ook. <laughs> zo, ik, zo kan je het ook zien, maar ik bedoel ook als uh, een klein begonnen. Van De underdog. De underdog, zeker. Ja. Ja. En daar heb jij persoonlijk ook nog wat mee te maken en dat wil je. Eigenlijk niet met de luisteraar delen, maar wij willen dat wel. Dus zo meteen veel meer over de geschiedenis van de hiphop... maar ook over jouw kleine stapjes in het beginnen van de hiphop. Dat zo. Eerste sportnieuws, Ronald Boot. Goedenavond. Goeiedag. Uh, we hebben winst. Bauke Mollema, de 17e etappe in de ronde van Spanje, gewonnen. Een rit over 189 kilometer naar Burgos. De wildrenner van België reed kort voor de finish weg uit een groep van 30 renners. Het is zijn eerste etappezege in een grote ronde. De laatste keer dat de Nederlander in het Vuelta zegevierde was in 2009... alweer vier jaar geleden, toen won Lars Boom een etappe. In het algemeen klassement veranderde er niet veel trouwens. De Italiaan Nibali houdt de leiding met 28 seconden voorsprong... op de Amerikaan Chris Horner. Zondag is het de laatste etappe van de Ronde van Spanje. En Kimi Raikkonen keert terug bij Ferrari. De Finse formule 1 coureur neemt vanaf af volgend jaar de plaats in... van de Braziliaan Felipe Massa.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 Ondertekende contract voor twee jaar bij Ferrari. Meer sport straks vanaf 10 uur in de lijn. Dan praten we nog even na over de kwalificatie van het Nederlands Elftal... voor het WK van volgend jaar. U hoort dan uitgebreide reacties van de KNVB-directeur... Bert van Oostveen en van Johan Cruijff. De voetballegende denkt dat we al heel trots mogen zijn... als Oranje in Brazilië de groepsfase overleeft. Ook al bereikte Nederland op het vorige WK de finale. Wij zijn een klein land. En vier jaar geleden is vier jaar geleden...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 de volgende keer kan zeggen, hey, we moeten een stapje verder gaan. Nou, iedereen wil natuurlijk veel meer kruif horen. Straks vanaf 10 uur, Radio 1, langs de lijn. Ik zat net te kijken. Deze quote duurde 36 ah, seconden. Ja, klopt, en ja. Weet jij wel wat hij gezegd heeft? Uh, ja, over vier jaar is over vier jaar enzovoort. Maar zometeen langs de lijn, dus... 10 um, uur. Ja, met nog veel meer van kruif. Veel meer kruif. Dan ben je ja. wijs, hoor. Ga zeker luisteren, je dankjewel. The Cure done. Close to Me. Close to me. Radio 1, PNN Today. Drugsnieuws dan. De Nederlandse drugstestlabs puilen uit van de ecstasypillen. pillen. Steeds meer mensen laten namelijk hun drugs testen. zodat ze er zeker van zijn dat ze geen vervuilde pil in handen hebben. Charles Dorpmans van Nova de Kentron, goedenavond. Hoi, goedenavond. Jullie doen een heleboel dingen rondom drugs, waaronder verslavingszorg, maar jullie testen dus die ja. drugs ook. Um, ja, de ecstasypillen de, de, de pillen hopen zich op, onder andere die pillen. Waar, waar komt die toename vandaan? Ja, het is eigenlijk niet zozeer dat, niet dat die ecstasypillen pillen zich uh, ophopen. Het is eigenlijk meer dat er wat onrust op de markt is op het moment dat er uh, andere stoffen in ecstasy zitten als bedoeld. Ja, nee, ik bedoelde de voorraad die jullie moeten testen, hoopt zich op. Maar, oh, oké, okay, ja. sorry. Wat, maar wat, nou ja, wat is inderdaad het, uh, het probleem? Waardoor komt het? Nou ja, kijk, we, we hebben uh, um, vanuit het DIMS en de Primbos uh, waarschuwingen gedaan... over de stand van zaken op de drugsmarkt. Uh, daar waarschuwen we voor uh, uh, hooggedoseerde ecstasy, maar ook voor ecstasy die andere stoffen bevatten. En dat zet uh, gebruikers nu toe of aan om uh, toch te laten testen op een van die ja. testlocaties in Nederland. Ja, er zijn natuurlijk een aantal ongelukken geweest. Die zijn in het nieuws gekomen ook. Ja. Dus ja. ik neem aan dat daar de toeloop mee te maken heeft. Ja, absoluut. Tuurlijk. Kijk, op het moment dat je gaat uh, waarschuwen voor, uh, voor stoffen die mensen niet kennen... maar ook daadwerkelijk zien wat het kan doen, ja, dan gaan ze toch beter nadenken. En dat is ook prima, helemaal ja. goed. Nou zei ik net, de bergen pillen liggen bij jullie in het lab. Dat is wellicht wat overdreven. Maar ik begrijp wel dat jullie kunnen eigenlijk de, de toeloop niet kunnen aan. Nee, er is, er is natuurlijk een afspraak uh, ieder jaar uh, met, uh, met budget... over hoeveel er dan getest kan worden. Uh, en door de enorme toeloop uh, zit daar natuurlijk een bottleneck en moeten we... Uh, soms keuzes maken van wat wel en wat niet. Uh, en die keuzes die kun je dan beter bij de consument zelf leggen. Want jullie, um, jullie mogen maar zoveel hoeveelheden drugs per jaar testen. Ja, daar, er is maar, ik weet niet precies, maar het zegt, er is voor 5000 samples is er subsidie. En alles daarboven, dat kan dan niet. En dat betekent, als ik naar een feestje ga en ik wil mijn pillen laten testen... en mijn MDMA en mijn speed, dat ik ja. een keuze moet maken wat ik laat testen? Absoluut, ja, dat is het. En dat betekent dus als ik ze alle drie opstuur of langsbreng, dat jullie zeggen sorry mevrouw, maar twee van die drie neem het maar gewoon op eigen risico. Nee, dan zeggen we ja sorry mevrouw, we kunnen er maar één testen. Dus denk goed na welke je wil laten testen. En die andere kan misschien op een later tijdstip, maar niet uh, deze week. Nee, ja. um, dan zou je kunnen denken, nou dan moeten we misschien die testmogelijkheden wat verruimen. Uh, dat zou fantastisch zijn, maar goed, de, de, de, het testen van uh, is toch een gevoelig onderwerp. Ja, um, waar gevoelig. Je, ja, Waar je veel politieke lobby voor nodig hebt om um, um, um, um, uh, ja, mensen mee te krijgen. Kijk, dat het in de eerste is prima en dat het uh, functioneert zoals het nu functioneert is ook prima... Maar tegelijkertijd roept het ook weer meer dingen op... Uh, waar je dan ja, wat, wat fijn zou zijn als je dat kon inspelen. Ja. Maar betekent dat dat jullie voorzichtig al aan het lobbyen zijn bij de politiek? Uh, ik weet dat er volop uh, gesproken wordt met elkaar... over uh, de voortgang van het testen in Nederland. Ja, dat zeker. Want de politiek wil ook niet dat er mensen omvallen van uh, te hoge doses MDMA. Het is gewoon een, een, een goed instrument om die drugsmarkt te monitoren. Ja. Dat is één, want van daaruit kun je waarschuwen. Maar tegelijkertijd is het voor die instellingen die de uitvoering doen... ook een uniek contactmoment met iemand die ze waarschijnlijk nooit anders hadden gezien. Ja. En waarbij je wel één op één een, een gesprek voert over uh, de werkzame stoffen. Uh, hoe gebruik je dat en wanneer? Snap je? Dus dat is een, ja, dat is een extra service voor de consument, maar ook voor ons... Waardoor je ja, mogelijkerwijs meer ongelukken kunt voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, we hebben tot nu toe steeds van incidenten gesproken. Hè? Mm -hmm. en... En, en het zijn ook incidenten gebleven, omdat wij op tijd dan kunnen optreden. En dus mensen kunnen waarschuwen en dan blijven incident ook incidenten. Maar je zegt, pas op, het moeten wel incidenten blijven. En dan... Absoluut, ja. absoluut. Goed, wellicht heeft de politiek meegeluisterd. Wat jullie betreft in ieder geval, en over de kentron van de verslavingszorg... moeten die uh, testmogelijkheden verruimd worden. Zou fijn zijn. Succes met de lobby. Charles Dortmans, ja, dankjewel. Oké, okay, Mijn man die de onderwerpen introduceert, of de Vries. Ja, Willem, je hebt het vast gezien, er hangt een enorme vlag hier aan het begin van het Mediapark uit. Want het is 40 jaar geleden dat het fenomeen hip-hop ontstond. En dat hebben we allemaal te danken aan DJ Cool Hurk. Die draaide in 1973 op een feestje in New York. En toen dacht hij. Als ik nou eens alleen maar instrumentale breeks achter elkaar zet. We got some You know, people was like, oh, Everybody was like, yeah, yeah, yeah, I'm feeling this. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, daar werd behoorlijk enthousiast op gereageerd. Maar lange tijd bleef hiphop toch een subcultuur op een incidenteel top 40 hitje na. De muziek blijft lange tijd voor de fijnproever, zul maar zeggen, zoals dit van de mannen van NWA, Niggers with Attitude. spread out of Crazy motherfucker. Ja, boze mannen met boze teksten. Pas midden jaren 90 werd hiphop mainstream. En nu is het niet meer weg te denken. Het draait trouwens al lang niet meer om die breakjes alleen. Ook bijvoorbeeld graffiti, of graffiti, hoe zeg je dat eigenlijk? En breakdance zijn onlosmakelijk met hiphop verbonden. En iemand die er alles van weet, is deze man. Donnie's alcohol tekort, de zin komt altijd terug. En als je dan niet toort, lig jij weer op je rug. Dit is het jouw wens, waar ik het over heb. Je hoort hier Cuba, die vanavond zijn muzikale debuut in ieder geval maakt op Radio 1... met zijn postie Dutch Cream uit 1997. Maar wij kennen Cuba beter als Reinoud van Gent. Hij is MC, muziekjournalist en muzieksamensteller bij Phoenix. En hij is hier en hij koest voor ons de invloedrijkste mannen uit 40 jaar hip-hop. 40 jaar hip-hop, de hip-hop is jarig, daar hebben we het over. Reinoud Gent, goedenavond... Het ja, uh, was bijzonder wat we net hoorden. Ja, dat was zo'n stukje waarvan <laughs> je zou zeggen: van... Ik wou dat ze dat nooit op de radio zouden draaien. Maar ja, uit 1997. 1997, jij ja, zat in het groepje Dutch Cream. Ja. Cuba heette ja En dat was nog de tijd. Schets het eventjes. We zouden meteen komen bij Nederland, maar eerst even in Amerika. Tot halverwege de jaren 90 Nu is, is hip-hop een miljardenindustrie. Mm. Maar dat was absoluut niet zo sterk nog. Je werd als rapper eigenlijk in de muziekwereld niet bepaald serieus genomen. Nou ja, er is in Amerika bijvoorbeeld een voorbeeld van. En dan kom ik op NWA, maar ik moet Too Life Crew zeggen. Verboden in Florida op een gegeven moment hun muziek. NWA trouwens ook op een gegeven moment verboden. Er was heel veel ophef over dat er veel scheldwoorden gebruikt zouden ja, maar worden. Too Life Crew herinner ik me nog wel. Dat is toch met. Dat is inderdaad namelijk. Nou ja, met, Luke. Die, met die nou ja, enorme billen. Hele kleine, hele kleine stringetjes. Dat waren zij Ja, toch? dat had hij dan niet, maar die, die mooie vrouw daar ja, in die clips precies. wel. Ja maar Je hebt natuurlijk verschillende stromingen. Hè? Dus wat uit New York kwam, was in het begin vooral conscious. En op een gegeven moment kwam er dan zo'n tegenstroming. Conscious. Ja, Dus uh, zeg maar heel bewust over, ik woon in een arme buurt. Het gaat hier mis, er moet iets veranderen. Ja. En dan had je een tegenstroom. Uh, want Cool Herc is ook ooit hip op begonnen als gewoon een feestje. Dus de tegenstroming met mensen die gewoon zeiden van... nee, hey, laten we een feestje bouwen. Uit Californië vooral. Nee, die kwamen ook gewoon uit New York. Okay. Um, uh, Long Island bijvoorbeeld. De La Sol, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, uit Californië kwam met name de gangsterrap. Maar dat was dus, even, als we even schetsen, tot, tot halverwege de jaren negentig. Het ja. was het echt een niche in de muziekwereld. Nou ja, dat is het ding. Uh, want het is natuurlijk zo'n groot verhaal. Dus als ik het even samenvat. Dan kan je zeggen, inderdaad, in Nederland sowieso. Was het echt een niche? Dan waren er twee jongens met wijde broeken op een school. Ja. Uh, maar als je naar Amerika keek. Dan was het gewoon echt iets van uit de ghetto. En dat bleef in de ghetto. En dat maakte langzaam de sprong. Precies. Maar je hebt, je hebt natuurlijk wel. Want dat moeten we niet vergeten. In de jaren tachtig had je al LL Cool J. De uh, Beastie Boys. Run DMC. Dus er, er werden wel platen verkocht. Maar het was niet zo nu als Kanye West bijvoorbeeld. Het is niet of zo als nu die... dat ze over de hele wereld, dat je naar China gaat. Want dat ben ik geweest. En dat ze zeggen van ja, het concert van Kanye West is binnenkort. En dat is al uitverkocht. Ja. En het is over een maand. Ja, precies. Even terug naar jou in Nederland. Ja. Jij zat bij dat groepje. En jij was Cuba. Ja. Um, ben ik nog, ja. nog steeds En je merkte toen al dat ook in die tijd in Nederland... Werden jullie, nou, het, het was niet dat jullie met open armen werden ontvangen. Nee, mijn verhaal was dus... we hebben het nu over een tijd dat er dus geen internet was... geen mobiele telefoons en dat soort dingen. Dus uh, om iets te weten te komen over hip-hop... je had toen één programma, dat was van Kees de Koning onder meer. Dat heette Vila 65. daar kon je naar luisteren. Nu de grote man achter Topnotch. Achter uh, het grootste hip-hop label en achter Anouk ja. onder meer. Maar uh, Topnotch is met name ook een hip-hop platenlabel ja. en het grootste van Nederland. Um, waar zo'n beetje heel hip op Nederland tegenwoordig ook getekend is. Die had een radioprogramma. En daarvoor, want dat begon geloof ik ietsje later. Daarvoor had je Yo MTV Raps. En dat kon ja. je in sommige steden kon je al MTV ontvangen. Dus daar gingen we dan naartoe met kabeltjes en een cassetterecorder. En dan ging je dat opnemen. Ik ging bijvoorbeeld naar Eindhoven om het daar op te nemen en dan zo de nieuwe hip -hop liedjes binnen te krijgen. Maar de toevoer was dus heel klein en daardoor ook de muziekstroming heel klein. Maar jullie werden ook heel in de muziek die jullie als groepje maakten... werd je ook enorm beperkt in. Ja, uh, ja wat wij hebben meegemaakt, we waren toen getekend bij een platenlabel... dat het heette I.M.S. Crossover. En die had toen al een R&B act die wel goed liep in Engeland, Damage. En ze waren bezig met het vervolg op uh, het groepje van Patty Brad Patty Cash. Uh, dat ging Five Alive heten. En toen kwamen wij als Dutch Cream daar, werden getekend... want ze wilden wel iets met hip-hop doen. Maar we moesten altijd overleggen en altijd laten horen... hoeveel scheldwoorden we in een liedje zaten. En uh, op het moment dat we mochten optreden op tv... voor RTL4 was het geloof ik... Ja. toen uh, mochten we opeens onze outfits niet meer aan... petjes moesten af, haren moesten gekant worden met gel... en we kregen witte blouses. en anders mochten we niet optreden. Als een soort boyband eigenlijk. Ja, als de Backstreet Boys zaten erg. En toen op een gegeven moment veranderde dus... dat was ongeveer als je naar Amerika kijkt halverwege de jaren negentig... Um, als ik me goed herinner. Nou Op een gegeven moment werd het gewoon mainstream. Dus ja. dan kan je gewoon zeggen dat in alle platenzaken hiphop stond. En in maar alle... waardoor werd het mainstream? Uh, nou Mijn inziens door de best uh, verkopende uh, hiphop mogul alle tijden. Want rapper kan je hem niet echt noemen. Diddy, Puffy, Sean Combs, hoe je die man wel, wil noemen. Uh, die heeft op een gegeven moment zijn platenlabel gestart. Bad Boy, hij was ook producer van alle platen. Dus hij verdiende echt alles aan die platen. En hij is ook degene die Notorious B.I.G een legende binnen de hiphop... die natuurlijk is vermoord een ja. jaar geleden... Uh, die heeft hij neergezet en hij heeft zijn tracks uh, uitgebracht. En wat hij deed, en dat was not done voor midden jaren negentig... was zeggen, we gaan een R&B-artiest, dus een zangeres of een zanger... op het refrein zetten, of een hele groep. En je daar daaromheen. En Notorious B.I.G. zei in die tijd dus ook... dat ga ik niet ja. doen. En toen zei hij, dit moet je doen en dit gaat verkopen. En dat was de crossover die ervoor zorgde dat overal opeens... Uh, het wel en in één keer dacht het blanke meisje van 18... zoals ik ook dacht... nou verrek, dit kan ja. je meezingen. En dit is had leuk. Je, weet je, je had wel een holiday rap... en er waren wel oh. af en toe... eens in de vijf jaar was er wel een, een hip -hop hitje. Maar als je tegen iemand zei ik ben rapper... dan was het gewoon... Ja, dan werd je gewoon raar aangekeken. Als je zanger was, was het cool. Maar een rapper, dat, dan ging iedereen jo-jo gebaren doen. En, uh... Dus er kwam een beat, er kwam een, een refrein. Je kon het meezingen en in één keer werd het wereldwijd omarmd. Ja, dat was wel echt een soort van uh, doorbraak. Jij ja, ja. hebt een top drie gemaakt voor ons. Uh, met de invloedrijkste hiphoppers op een rijtje. Ja, nou, Te beginnen Ja, ik, met... nou, ik heb ze dus van dit moment gedaan. En ja. even hoe ik het voel. Want uh, als ik naar meest verkopende kijk en de rijkste... dan is het weer een andere line-up. Maar ik begin met Jay-Z op één. You know Dit is een mooi voorbeeld toch? Ja. Yeah. Hij heeft dat sampletje van Annie eronder gezet. Vervolgens gingen allemaal rappers dat ook doen... omdat ze zagen dat dit een enorm succes was. Ik dacht ook, dit is leuk. Het was de tweede top 40 notering in Nederland van Jay-Z... maar wel de grootste, de hoogste. En uh, Jay-Z is gewoon uitgegroeid tot iemand die niet alleen binnen de hip hop, maar binnen de wereld gewoon ontzettend veel invloed heeft gehad. Hij is twee keer voor de campagne van Obama... persoonlijk door Obama gevraagd... om voor hem te campaignen. Dus rond te reizen. Dan en, heb je wel een beetje invloed. Dan heb je invloed, ja. Ja, precies. Nummer twee. Lil Wayne. Gaat dit over... Dat is dit nummer, toch? Ja. Ja, waar gaat het over? Ja, pijpelijk zeg het maar gewoon. Serieus, ja. Ik dacht dat het over lollies ging... <laughs> betaal het even voor de luisteren. Oh ja. Ik had niet gedacht dat je deze erbij zou zetten. Ik weet ook nou ja, Lil Wayne heb ik eigenlijk erbij gezet, omdat ik dacht van weet je, je hebt dan een Dr. Drain, een 50 Cent. En uh, die vier, dus Diddy, Jay-Z, Dr. Drain 50 Cent, zijn de best verkopende aller tijden. Maar uh, Lil Wayne is wel een heel leuk verhaal. Want het is de nieuwe generatie. Eigenlijk ook niet meer nieuw, nieuwe generatie, maar wel de nieuwe lichting, zeg maar. En die man die repte al vanaf zijn twaalfde. Ik weet nog dat ik vroeger had ik dan van Cash Money Records had ik, uh, tapejes van, cassettebandjes echt. En dan stond hij daarop als jong jongetje. En die heeft dus eigenlijk zijn hele leven gerept. En door zijn stiefvader, die een groot platenlabel beheerde, is hij een beetje omhoog gepusht. En nu is hij een van de beste rappers uh, ter wereld. Nog steeds. ja, ja en, en daarnaast heeft hij weer een platenlabel Onder het plaatlabel waar hij al zat uh, opgezet. En daar zitten de bestverkopende rappers van dit moment. Bijvoorbeeld de bestverkopende female rapper. Nicki Minaj en, en Drake zit daar ook. Ja, dus die weet je, dus hem. very influential. En, en iemand die ik toch even wilde noemen. Want anders hebben we het alleen maar over die oude gasten. Die uh, richting de vijfde gaan. Zoals Dr. Dre. Gaat hij ook al tegen de 50? Ik denk het wel ja. Ook weer een grappig verhaal hè, trouwens. Nou, misschien moeten we even meer meezingen nu. No de party. Doe jij het maar, Cuba. Maar goed, uh, ja, Dr. Dre uh, die heeft natuurlijk heel veel verdiend aan zijn platen. En hij is verantwoordelijk voor de platen die uitkwamen van NWA. Want hij was een van de twee producers van NWA en een van de rappers van NWA. Dus hij gaat echt sinds begin, zeg maar eind jaren 80, begin jaren 90, gaat hij al mee uh, met grote hits. Zijn eigen albums, uh, The, Chronic, The Chronic 2001. Enorm verkocht en heel goed, maar het meeste heeft hij verdiend. Echt rijk is hij geworden van de koptelefoons. Ja. Beats by Dre. En dat is bij al die gasten, als je nu kijkt ik in de voorstelling. Ik er één te kopen, dat kost wel wat 100 euro. Zit heel af, veel, hij klinkt echt lekker, he? ja. heel veel bas in. Ja? ja, maar daar is hij rijk bij geworden. Maar daar, en dus bij die andere gasten ook uh, vodka-merken en zo. Uh, 50 cent, 100 miljoen voor een Vitamin Water Deal met Coca-Cola. Dus eigenlijk gewoon de endorsement deals. Daar verdienen ze het meest mee. Over 40 jaar nog steeds gewoon hiphop? Of course. Of course. Bigger. exit holland Van de hiphop even naar Exit Holland. Naar India. Daar is een uh, mooi verhaal gaande. Uh, namelijk er is een nieuwe reclamecampagne. Op posters zie je India's godinnen. Heel mooi. Je kent ze wel. Met, met al die handen. Dansend, maar uh, je ziet een Indiaanse godin die bont en blauw is geslagen. Onze exit-Hollander Davy Boerma, Goedenavond. Ik heb ze net even bekeken. Het zijn best wel heftige foto's. We zetten ze nu even op onze Twitter. Um, de vraag is alleen, waarom is die ophef zo groot? Want ik begrijp, ze hangen nog nergens, die posters. Ze zijn alleen maar te zien op internet. En toch uh, retweet, Facebook, iedereen die... Uh... Die al, dus het heeft al een hele erge impact. Gewoon omdat zo'n traditioneel beeld, en je hebt ze gezien, het is gewoon de godin zoals mensen die kennen van het plaatje wat ze thuis hebben. Ja. Maar als je dan beter kijkt, als je dan, je bent geneigd om te denken, oh dat is de Lakshmi meer, of dat is de Doorkai weer, de godin die we kennen. Maar als je dan beter kijkt, zie je inderdaad dat ze een blauw oog heeft, een snee over, ik zit naar Lakshmi te kijken, die heeft een snee over de neus. En, als een geslagen vrouw. Want het, het idee erachter is: het is een campagne tegen huiselijk geweld. Ja, en het punt is dat um, 70% van de. Meer zeggen ze zelfs in deze campagne: meer dan 70% van de vrouwen in India is het slachtoffer van huiselijk geweld. Ja. Dat is enorm natuurlijk. En dan zeggen ze van ja als we onze eigen vrouwen al niet goed kunnen behandelen... waar stopt het? Waar eindigt het dan? Zou het dus ook zo ver kunnen gaan... dat onze godinnen, godinnen het slachtoffer zouden zijn? Lijkt mij dat is een, een, beetje een... een ontzettend goed bedachte campagne. Maar er is dus nogal veel om te doen... want godinnen hoor je niet zo af te beelden. Nee, dit is natuurlijk helemaal nieuw. Zo zijn godinnen nog nooit afgebeeld. Wat ze wel doen in India is... Uh, goden en godinnen gebruiken om mensen te herinneren... aan hun normen en waarden. Wat je vaak ziet is dat... Uh, op muren die ze niet uh, willen beveld hebben... en om mannen ervan te weerhouden om er tegenaan te gaan plassen. Dus om een paar meter uh, zetten ze een tegeltje neer... waarop een godin of een god is afgewikkeld. <lacht> want je gaat natuurlijk niet tegen je, je god aan. Ja, ja Bij ons plas je tegen de vlieg... en daar doe je dat juist niet tegen de godin. Ik begrijp het. Juist niet. Dat werkt dus wel, maar dit gaat dan een stapje te ver. Um, dit, dit, gaat het nog door die campagne, denk je? Of komen er ook echt geen posters te uh, Ik vind eigenlijk, de reacties zijn vrij positief geweest. Dat zijn wel vaak ook mensen uit het buitenland. Het is natuurlijk een internetcampagne nog steeds. Ik, uh, het zal me niks verbazen dat als de posters er komen te hangen, hangen dat er wel een organisatie is die um, zich aangesproken voelt en die het niet goed vindt. Uh, je zal al, altijd mensen beledigen als het om religie gaat. Maar de impact die het nu al heeft, de tongen die het losmaakt, de mensen praten erover en dat heeft al een erg positief effect op het probleem. Geen andere campagne heeft denk ik dit al weten te bereiken in zo'n korte Indiaanse godinnen dus met blauwe ogen te zien op onze Twitter. Davy Boerma, dankjewel. Graag gedaan. Mijn intro man Rolf de Vries die doet nog even snel een quizje. Expert Danny Mekic is in de studio straks. Gaan we het met hem hebben over Netflix. Dat is die dienst waarmee je films en series kunt kijken op internet. Uh, om warm te draaien even een vlug Netflix quizje. Je kunt niet alle films kijken op Netflix, maar wel heel veel. Maar wat is volgens IMDB de beste film die je kunt kijken? Dus die met de hoogste waardering. Is dat Memento, Terminator 2, Judgment Day of Once Upon a Time in the West? Danny ja, ik ben geen filmexpert, maar ik vind Terminator gewoon een geweldige film. Dus ik zeg gewoon B. Terminator 2 is echt een heel Het is Once maar... Upon a Time in the West. Oh. Hoogste waardering, ja. Mentos. Ja, oh, ja, ja. Oh, Oké. Okay. En de VS heeft inmiddels Android 3 gezinnen Netflix. Dat vreet data. Hoeveel van de data die je naar computers gaan zijn van Netflix nu? 23, 33 of 43 procent? 33 procent. 43. 33. Hij weet het gewoon. Ja, Films hoef je me niks over te vragen. Trekker, maar meer op twee keer zoveel is. dan YouTube al daar. Netflix dus, zometeen uitgebreid aan tafel. Ook Stuart van Lienen. we hebben het over... wie is de baas, Poetin of Obama? Dat na het NOS Journaal. E en. En. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax, Bexwolle. In de bal met de tweede paal. stand. dan Gaat ie erin. Ja. Zit erin. De De wordt genomen. Wordt hier ingekomt. Adel, Vitesse. Die schiet de kandidaat. Hij heeft heel veel langs. De tegenstander gaat dan liggen. En om kwart voor 9, Twente PSV. Schot dat blijft hangen. Dan op de paal en de goal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Maria Joao Pires met het derde pianoconcert van Beethoven op 26 september. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Wil jij een gelukkiger leven, een betere conditie en eindelijk wat kilo's kwijt? Dan is dit jouw moment. Train, eet en leef mee samen met de aanvoerders van Operatie NL Fit. Ik wil gewoon mijn nog op zich groeien. Het enige wat mij nog ontzettend tegenhoudt is mijn gewicht. Klaar voor de start? Go! Kijk morgen naar de AVRO. Half negen, Nederland 1. En doe mee. Dit is Radio 1.